Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland begint eerder met vaccineren. In verpleeghuizen en ziekenhuizen stond eerst vrijdag in de agenda. Maar dat wordt nu dus naar voren gehaald. Woensdag is de nieuwe V-day in ons land. Al komt niet iedereen meteen aan de beurt, ook niet in ziekenhuizen. Dat betreft dan heel nadrukkelijk het personeel... wat cruciaal is en onmisbaar voor het overeind houden van capaciteit. En dan moet u denken aan ambulancepersoneel op de wagen... Uh, medewerkers van een IC, van een COVID-afdeling en van een spoedeisende hulpafdeling. En mogelijk komt er vanavond nog meer positief vaccinatienieuws. Want verschillende persbureaus zeggen dat het Europese medicijnagentschap... ook het vaccin van fabrikant Moderna kan goedkeuren. En dat zou betekenen dat dat middel ook in ons land gebruikt kan worden. Schiphol heeft zijn cijfers van 2020 bekendgemaakt. Vorig jaar vervoerden ze 20,9 miljoen mensen. Dat zijn er 70% minder dan het jaar daarvoor. Voor. Ook het vliegveld van Rotterdam leverde in een jaar tijd flink veel reizigers in. 77 procent minder. Lodewijk Asscher is niet van plan om op te stappen als PvdA-leider. Dat schrijft hij in een brief. Over zijn lijsttrekkerschap was wat discussie... omdat hij ook een rol had als minister in de tijd van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarvoor heeft hij al zijn excuses aangeboden. Schrikken voor de bestuurder van de bestelbus in Amsterdam. Hij zakte plotseling met zijn voorwielen door de bestrating heen in een diep sinkhole... Deze man is vooral blij dat hij het niet was met zijn Kanta autootje. Ik woon hier ook. En uh, ja, de grond is niet zo sterk als lijkt. Nee, dat is een flink gat, hè? Een flinke gat. En ken mijn klein auto, ik heb een hele kleine auto daar. En <laughs> zou kunnen de gat erin. Uiteindelijk kon het busje door een sleepwagen uit het gat worden getrokken. Hoe het sinkhol is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. En ook morgen is het waarschijnlijk droog. Maar ook grijs en koud door de noordoostenwind. Het wordt niet warmer dan 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Crowded House had het over do we Nou, mooi weer hebben we zeker op deze zaterdagmiddag. En uh, ja, dat gaan we ook merken, uiteraard, aan uh, de mensen die toch even vragen uh, richting uh, Zandvoort uh, gaan, uh, Albert-Jan. Volgens mij uh, staat er een uh, file op dit moment. Ja, ik keek, ik keek net, er, stond er dus, uh, stonden dus twee files op de uh, N201, uh, luisteraars en kijkers. Uh, maar die ene is alweer weg van Zandvoort, uh, vanuit Zandvoort richting Hoofddorp. Uh, die is uh, verdwenen. Maar van Hoofddorp richting Zandvoort uh, wordt er gesproken over een uh, file van 2,9 kilometer. En die bestaat uit langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort. Ja, wat wil je ook? Het is prachtig weer. Ja, heerlijk. Dus, uh, ja. We hebben het weerbericht uh, niet uh, kunnen doen, maar kan je er iets over verklappen? Ja, hoe het uh, gaat worden? Ha hallo, zit je een beetje <laughs> mijn redactie weer in de waterschop. Nee, dat ja, die heb je al weggegooid, hè? <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, okay. nee die heb ik nog wel. Uh, even kijken. Het weer. Uh, uh, achter Wacht acht even hoor, dan moet ik eventjes door. Scrollen heet dat, geloof ik, met een duur woord. Even kijken, uh, het weerbericht voor Nederland. Want uh, onze, onze normale weersman, uh, Rico Schreuder... Die website ligt eruit. Ja, die heeft een hek op dus, zijn website. Dus we doen het nu een beetje algemeen. Verspreid over het land komen enkele lichte buien voor. Er trekken wolkenvelden over het land. Maar regionaal kan de zon schijnen. Nou, dat blijkt wel. Het wordt 3 tot 6 graden. De komende dagen houdt de bewolking, de bewolking de overhand... en is kans op wat neerslag. Mogelijk wordt het in de Limburgse heuvels zondagavond... en in de nacht naar maandag zelfs wit. Dat is in Zuid-Nederland. Plus 1 graad. Tot plus 4 graden blijft het kouder dan normaal. Tot zover. Oké, okay, nou, we gaan zo dadelijk weer door met het jaaroverzicht. Het jaar 2020 in samenwerking met de Zandvoortse Courant. met dat uh, mooie prachtige weer van vandaag. En toch uh, mensen denken van nou, ik kan wel een strandwandelingetje gaan doen. Het strand is uh, groot genoeg, maar ja, als iedereen dat uh, gaat denken... Albert-Jan, dan krijg je weer een, een bomvol uh, strand. En dat is uh, natuurlijk ook weer niet de bedoeling in uh, deze corona periode. We gaan door met het jaaroverzicht 2020... en we zijn aangekomen in de maand mei. Maandag 1 mei werden de coronaregels iets versoepeld. De contactberoepen mochten weer van start en de scholen gingen weer open. Zandvoort bleef er weer eens een bestuurlijke crisis. Oudere partij Zandvoort trok samen met D66 en PVV hun steun aan het college terug. Hierop stapte het voltallige college op. De gemeente diende bij de provincie een subsidieaanvraag in... voor een forse uitbreiding van het aantal overkapte fietsenstallingen bij de NS-station vooralsnog waren die nog niet gerealiseerd. De treinen naar Zandvoort waren begin mei afgeladen met dagjesmensen die wilden genieten van een schitterende weer. Door vertegenwoordigers van de gemeente, ondernemers en Zandvoort Marketing... werd in een commissie Zandvoort zomer op anderhalve meter gebrainstormd... over de inrichting van de openbare ruimte. Een onoverbrugbaar verschil van inzicht over de wijze waarop het museum werd geleid... was de aanleiding voor conservator Anne Marion Sense om ontslag te nemen bij het hdmz. De vertrouwenscrisis in de Zandvoortse politiek... hakt er ook bij ondernemend Zandvoort behoorlijk in. Diverse ondernemingsverenigingen stuurden een brief... met een oproep tot het aanblijven van het college. vvd senator Erik van der Burg, 54, werd aangesteld als informateur in Zandvoort. Peter Kramer, oudere partij Zandvoort, werd door het merendeel... van zijn college-fractievoorzitters gevraagd om het voortouw te nemen van der Burg moest de politiek Zandvoort naar een nieuw college leiden. Normaal gesproken is er jaarlijks een jubi uh, jubilarissenfeest... voor vrijwilligers die 5, 10, 15, dan wel 20 jaar of meer... bij pluspunt werkzaam zijn. Door de pandemie kon dit geen doorgang vinden... maar de jubilarissen werden wel in, een, wel in de bloemetjes gezet. De inschrijvingen voor een nieuwe reddingspost op het Zuidstrand... kon niet worden gegund. Geen enkele aannemer kon een offerte uitbrengen... die binnen het vastgestelde budget zou blijven. Er zou een nieuwe inschrijving moeten komen. De leerlingen van groep 8 van vijf Zandvoortse basisscholen hadden in het kader van de jaarlijkse kinderkunstlijn weer hun best gedaan en een paar bankjes voor in de openbare ruimte beschilderd. De vijf kinderkunstbankjes werden rondom het, uh, de voetbalkooi op de Vondelaan geplaatst. Het Huis in de Duinen kreeg de beschikking over een flexivisit, -flexi een cabine waar de bewoners op een corona-veilige manier... face-to-face -face met hun dierbare familieleden konden praten. Door de coronacrisis vierden Nederlanders dit jaar noodgedwongen... vakantie in eigen land. Na mededeling van Rutte dat onder andere de strandtenten weer open mogen... werd Zandvoort overspoeld door aanvragen van Nederlandse toeristen. De jeugd van Zandvoort mocht weer hun geliefde sport uitoefenen. Er kon weer gevoetbald, gehockeyd en gehockeyd worden... nadat tennis al eerder was gestart. Informateur Erik van der Brug, uh, Brug werd ook formateur. Hij wist VVD, CDA, D66, PVDA en GwZ op één lijn te krijgen. Ellen Verheij, Gert-Jan Bluis en Raymond van Haafden, D66, worden de nieuwe wethouders. En tot slot, de Halterstraat werd een echte horecastraat. Met alle betrokkenen was afgesproken dat de straat in de middag en avond zou worden afgesloten voor verkeer. De horecaondernemers mochten hun terrassen uitbreiden tot aan de stoeprand. De zogenaamde blauwe zone. Jazeker, nou <laughs> zie je hem nog steeds hè trouwens. Ja, ja die slijt ook niet nee. Dat, nee, dat nou weer net niet. <laughs> Gewoon, uh, dankjewel Albus voor de maand mei. En uh, ja, toen mochten we inderdaad toch nog meer ook, uh, op het gebied van uh, horeca. En helaas zitten we nu in een, uh, een minder slimme lockdown dan voorheen. Ahah en Tegomi. Het afgelopen jaar bestond ZFM, je lokale radio, 30 jaar. Serving the West Coast from the Power Tower in Danforth. The refreshing Z107. En zo klonk dat toen. Ja, mooi hè. There's a light. A certain kind of light. We hebben van de supermarkten weer heel veel mooie cash commercials gezien. Zo ook van Plus. En daar was dit het liedje van inderdaad Tim Don en To Love Somebody. Uiteraard naar het origineel van de Bee Gees. We zitten midden in ons jaaroverzicht. In samenwerking met de Zandvoortse Courant zijn we nu toegekomen aan de maand juni. Wooncoöperatie Prewonen was de enige overgebleven kandidaat... om het woningbezit van woningstichting De Kei in Zandvoort over te nemen. Huurdersplatformer Zandvoort, HPZ in het kort, stond achter de keuze voor deze coöperatie. De begin juni was het uh, geluid van brullende racemotoren weer in het dorp te horen. Het circuit, dat vanaf 15 maart plotseling op slot moest, kwam langzaam weer tot leven. Karate is een binnensport, maar toch was de jeugd van sportschool Kenyamyu na de lockdown buiten van start gegaan met en Iedereen was daar laaiend enthousiast over. Begin juni werd definitief bekend wat al langer werd gevreesd. De Dutch Grand Prix op 3 mei 2020 was afgelast. Op de Formule 1-kalender van 2020 zou de race op Zandvoort niet meer voorkomen. Het wim Gertenbach college behaalde een perfecte score dit jaar. Alle kandidaten slaagden. Directeur Leo Sanders van de muziekschool New Wave... kondigde aan met ingang van 1 september met pensioen te gaan. Aanleiding was, naast het bereiken van de pensioengerechte leeftijd het door het bestuur aangenomen reorganisatieplan van de muziekschool. Marjolein Nolte had na 45 jaar met pijn in de hart besloten... om het stokje van haar peuterspeelzaal het stekkie over te dragen... aan relinda Adeggeest van kinderopvangorganisatie Skip. De Zandvoortse HEMA bestaat 50 jaar en dat zou niet ongemerkt voorbij gaan. Gedurende het hele jaar zouden klanten worden verrast... met uiteenlopende jubileumaanbiedingen en andere leuke acties... De gemeente werd door de rechtbank op alle punten in het gelijk gesteld... in een door de erfpachters van het passagepannen een aangespannen bodemprocedure... en daarin eisten in verlenging van de erfpracht dan wel een schadeloosstelling. De Zandvoortse horecaondernemers in de Haltestraat konden door de grote drukte de richtlijnen van het RIVM niet meer waarborgen. Café Anders sloot zelfs op een zaterdagavond de deuren. De gemeenteraad zou met het aannemen van het amendement van PVV D66 en AOPZ over de extra toegangsweg naar Sikri Zandvoort niet juist hebben gehandeld. Formateur, formateur Erik van den Burg had uh, om het juridische rapport gevraagd. Remco Wijnia werd gepresenteerd als nieuwe directeur van Pluspunt. Hij volgde de per 1 juli Albert Rech, Rechterschot op... en Wijnia hoopt Pluspunt weer te, weer, uh, te kunnen la laten bruisen, zoals voor de crisis... Na twee jaar was het moment gekomen om de ambtelijke fusie te evalueren. De verwachte efficiëntie was volgens het rapport niet gehaald. En daarmee doen ze natuurlijk over de ambtelijke fusie tussen Zandvoort en Haarlem. De toeristische verhuur van hotel, pension en particuliere kamers klom langzaam, maar zeker uit een diep dal. Later zou blijken dat het een zeer drukke zomer zou worden in Zandvoort. Als laatste onderdeel van de renovatie was tijdens de lockdownsluiting het marketdrome, het centrale plein van Centerparks. ...volledig onder handen genomen. De huisjes, het hotel en het zwembad waren eerder al opgeknapt. Met een feestelijke opening was het vakantiepark weer klaar voor de toekomst. Huisarts AD Scipio Blume ging met pensioen. Per 1 juli droeg zij de praktijk over aan de huisartsen Jolijn Klaver... ...en Etienne van Banning. En tot slot in juni 2020... De gemeente zette in op het verminderen van restafval door afvalscheiding te verbeteren. Inwoners met rolcontainers aan huis kregen een duocontainer om hun papier, zeker karton en plastic, blik- en drinkpakken gescheiden in te zamelen. Weer zo'n geweldig succes. Als ik morgen gezind heb om te werken, dan stel ik al het werk daarover overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon, en altijd die man in de buurt die van me houden komt. Wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Oh, oh, oh. In mijn eigen huis, een plek onder de zon En altijd iemand in de buurt die van me hoort komt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was oh. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekortkom. kom Geen d, geen benul, wat gebrek aan liefde is Vandaag kon ik mijn derde video recorden. Van nu we is we zijn beste programma, hartelijk minst. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Maar nou, dankzij ze heb ik een pijn hier gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan, gaan we met z'n twee, drie uitgebreid in Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van Simple. In het jaaroverzicht, de maand juni. De maand dat bekend werd dat pre-wonen nog de enige kandidaat zou zijn... die de kei zou gaan overnemen. Vandaar ook, alles kan een mens. Gelukkig maken een eigen huis, een plek onder de zon. René Vroger. En de Star Sisters. Ja, het is vier minuten overal vier. De zaterdagmiddag, Zandvoort op zaterdag. Een speciale editie vandaag van Zandvoort op zaterdag. Want we zitten midden in het jaar 2020. Ook toen al corona, maar eens even kijken wat er allemaal nog meer gebeurde in de maand juli, Albert-Jan. De nieuwe coalitie wil Zandvoort sterker uit de coronacrisis krijgen. Onder het motto: Zandvoort, samen sterk door de crisis. Om dat te bereiken werd er een coronafonds opgericht en 5 miljoen euro in een duurzaamheidsfonds gestort. Door het mooie zomerweer was het heel druk op het strand. En dat betekende ook dat de reddingsbrigade zijn handen vol had om erop toe te zien dat de badgasten geen gekke dingen, deden, dingen in de zee zouden doen. Groepen jongeren zorgden op de boulevard met ballonnen vol lachgas voor een dreigende sfeer. Dat kwam mede omdat ze mensen lastig vielen. De burgemeester handelde snel door het, gebruik en, door het gebruik... en handel in lachgas via de AV APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, te verbieden. Bewoners van huizen in het centrum die geen voortuin hebben... mogen nu een ge geveltuintje aanleggen... door middel van een smalle groenstrook met plantjes langs de muren. Het maakt de straatjes een beetje meer, uh, meer vriendelijk. Giroudi in de Kerkstraat is gestopt met maken. De 92-jarige eigenaar vond het na 70 jaar keihard werken tijd om een nieuw leven te beginnen. Omdat kinderen en kleinkinderen de zaak niet wilden overnemen is de deur dicht gegaan. De verdachte van de moord op de Zandvoortse horlogehandelaar Bas Vijzelaar bleek op de eerste zittingsdag van de strafzaak zelfmoord te hebben gepleegd. Strandpaviljoen Beach Club 10 werd in de eerste weekenden van juli... volledig verwoest door brand. Het bijgebouw bleef gespaard, zodat de eigenaren een paar dagen later... alweer open konden. Van Corendon, de collega van nummer 8, mochten Bas en Bodien... voor de rest van het seizoen hun oude paviljoen lenen. Het was voor iedereen behelpen deze zomer... omdat er geen leuke evenementen mochten worden gehouden... zoals Zandvoort Alive, Dancing in the Street en het Shantikoren Festival. Kringloopwinkel Het pakhuis moest weg uit de onderste etage van het voormalige strandhotel vanwege de verkoop van dit pand. Eigenaresse Annette Bogert vond aan de Louis-Davidstraat een nieuwe tijdelijke locatie. De gemeente besloot in dit crisisjaar de financiering van het innovatiefonds voor haar rekening te nemen. Ondernemers hoefden dus geen reclamebelasting te betalen. In korte tijd werd aan de boulevard een aantal beelden van kunstenaarijs Marjelaine Scherps vernield. Het beeld La Donna Chicotta de la Mancha op het Venem, van Venemaplein... was zelfs van haar sokkel getrokken en ontvreemd. Jethro Galum, die succesvol was in het tv-programma De Bachelorette... met de sexy Gabi Blazer, werd door haar uh, in de voorlaatste uitzending naar huis gestuurd. Lang heeft Jethro niet getreurd, want niet voor later toonde hij zijn nieuwe vlam. Er werd toch een alternatieve Pride on the Beach georganiseerd... met onder andere een mini-pride walk door het centrum... Brigitte van, uh, eigenaar, uh, Brigitte van Eich van het Wapen van Zandvoort had zichzelf ingespannen om het evenement te promoten en kreeg voor haar inzet de allereerste Pride at the Beach Business Award. Dorpsgenoot Ben Zonneveld nam het op voor de BOA's, die het verwijt kregen gebrekkig te handhaven. Het kwam volgens hem mede door onderbezetting en dat is volledig de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Pluspunt directeur Albert Rechterschot kreeg uh, bij zijn afscheid van, het, uh, van zijn welzijnsorganisatie de waarderingsspeld van de gemeente Zandvoort uit handen van local burgemeester Gert-Jan Bluis. Bijzonder, want deze, deze speld wordt slechts zelden uitgereikt. En tot slot, tennisclub Zandvoort is twee Nederlandse kampioenen rijker, Bonte Spee en Melissa Boyden. Dankjewel Albert-Jan en zo zijn we alweer over de helft heen voor het uh, jaaroverzicht 2020. Twee dingen vielen me op. De groene plantjes en de gekke dingen die je in zee uh, moet doen. Ja, daar ja, ja. <laughs> ja, hebben we het buiten de uitzending wel even over. Ja, ja. De BB&Q Band was in de jaren 80 enorm populair. En de meest bekende single van ze is On The Beat. Die draaiden we ditmaal niet op de zaterdagmiddag bij CFM. Maar wel een andere geweldige plaat, speciaal voor alle discofreaks... die momenteel aan het luisteren zijn. Naar het jaaroverzicht 2020, dat was Main Attraction. Aankomende maandag gaat het beginnen op RTL 5 en RTL 4. Na een hele tijd weer terug in Nederland, Big Brother... Kan je dat nog herinneren? We werden ze opgesloten in een huis, uh, albert -Jan. Ja, vroeger noemden we dat knuffelen. Ja, nou, precies. Ruud had je daar. Dat was ja. de eerste kandidaat van, uh, van Big Brother. En toen zei hij uh, altijd, even lekker knuffelen. Weet je wel? Nou, met... dat kan je je nou niet meer voorstellen met corona natuurlijk. Even lekker knuffelen. Dus uh, Ruud zal wel zware periodes hebben, neem ik aan. We ja. hebben het over Ruud uit uh, Big Brother... Ja, ik vind het uh, knap dat ze er weer mee beginnen in deze tijd. Ja, samen met uh, België doen ze dat. En uh, ja. aankomende maandag, dus uh, gaan ze weer beginnen. In 1999 was de eerste uh, uitzending hier in Nederland met deze plaats. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders.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 Zijn. En niemand heeft de waarheid voor in beeld. Maar het voordeel van de twijfel maakt ons minder verdeeld. leef blijf met je eigen talent. Iedereen is mooi als je bent wie je bent. Yeah.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 Ja, dan begin je wel oud te voelen, Albert Young. De eerste uitzending van Big Brother in Nederland. John de Mol. En uh, ja, uit 1999. En uh, je hoorde inderdaad dat was de uitzending met uh, Ruud de Knuffelaar. Uh, de single van uh, Hal van Rijk. Dat was uh, de thema-song van uh, Big Brother. Aankomende maandag gaat het weer beginnen op uh, RTL 5. De eerste uitzending wordt ook uh, gedaan op uh, RTL 4. En in uh, België op uh, zender 4. ...kan je elke dag Big Brother volgen. Vier Belgen, vier Nederlanders hebben een mooie gezelschap uitgekozen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. We zijn bezig met het jaaroverzicht. het jaaroverzicht van de Zandvoorts Courant... ...en we gaan nu maand augustus erbij pakken. Door het warme weer van de eerste vrijdag in augustus raakte Zandvoort totaal verstopt. Dit leidde ertoe dat de toegangswegen werden afgesloten... ...en automobilisten dringend werden verzocht om om te keren. Zelfs inwoners van Zandvoort mochten er niet meer in... en daar was terecht veel kritiek op. Om meer sfeer te krijgen op het gasthuisplein... organiseerde het Museum en het Wapen van Zandvoort... in augustus ieder weekend een open podium... waarop iedereen die dat wilde zijn kunstje kon doen. Dit leidde tot geweldige en verrassende optredens. De ruilwinkel van Sinkel was er ondanks een sluiting van twee maanden... toch ingeslaagd drie goede doelen te verblijden met een donatie van 500 euro. De cheques gingen naar Hulphonden Nederland, de Hersenstichting en de seniorenvereniging Zandvoort. Om kinderen te waarschuwen voor de gevaren van de zee... organiseerde Joop Pol, een ervaren zwemlerares, en Sea Clinics. Dat was uh, geen overbodige luxe... want tijdens de warme stranddagen deden zich levensgevaarlijke situaties voor... en konden kinderen uh, en volwassenen op het nippertje uit de mui worden gered. Later die week bleek dat de sterke stroming een leven had geëist. Vanwege de gevaarlijke zee is meerdere keren de rode vlag gehesen... wat inhoudt dat zwemmen levensgevaarlijk is... Het verbod om te zwemmen is een zeer uitzonderlijke situatie. Zandvoorter Frans van der Meijen was deze zomer de geluidsoverlast van scheurende motoren zo zat... dat hij bij de rotonde op de Zandvoortse Laan Tolweg Kostverlorenstraat eigenhandig een groep motorrijders tot stilstand bracht en ze over hun gedrag aansprak. Het werd grimmig en de politie moest eraan te pas komen om de boel te sussen. Hoewel alle festivals en strandfeesten deze zomer werden afgelast... kreeg Radio 538 toestemming om bij Safari Lodge een strandmuziekfeest te houden. Er traren beroemde Nederlandse artiesten op... onder wie het DJ-trio Chris Cross Amsterdam en Afrojack... wie kent ze niet? Vanwege de strenge regels van het RIVM was het feest opgedeeld... in drie sessies van een uur. De bloedafnamepost bij het pluspunt die door Alta Medial was gestopt... ging na een burgerpetitie toch weer open. Veel ouderen uit Noord konden de enige bloedafnamepost... in de Halterstraat moeilijk bereiken. Vandaar dat de sluiting bij het pluspunt ongedaan werd gemaakt. Vanwege de ieperziekte werd er deze zomer veel ieper gekapt. Dat zorgde voor het dorp voor veel een ware kaalslag. Wethouder Ellen Verhey kwam met een nieuw voorstel voor het parkeerbeleid. Eén parkeerregime voor heel Zandvoort... Onderdeel daarvan was dat voor de eerste auto van ieder gezin een vergunning kom, euh, komt om vrij te parkeren in iedere buurt. Kim van Schaik, die eind vorig jaar was gestart met haar Facebookpagina Prakkie More, had niet kunnen denken dat haar actie zo zou aanslaan. Haar doel was om de tweedelig voedselverspilling tegen te gaan en mensen helpen die geen geld hebben om eten en kleding voor hun gezin te kopen... Haar initiatief bleek zo'n succes dat ze ruimte tekort kwam om alle spullen op te slaan. Gelukkig kreeg ze na een oproep van alle kanten hulp aangeboden. En tot slot in augustus 2020. Het Zandvoortse paard Echo Olders Olderson won op de Duindicht de klassieke koers om de Gouden Zweep. Dat was een geweldige prestatie, want het paard had vorig jaar nog een zeer ernstige blessure gehad. Eigenaresse Claudine van Dam was dan ook zo trots als een pauw.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 We terug in het verleden, nee, nee, nee, nee Zo gaat het elke keer, we doen het telkens weer Alle avonden belanden in dezelfde sfeer Kom eens bij me staan, baby, kijk me aan Doe je jas uit, want je hoeft nog niet te gaan Risscross Amsterdam met loop niet weg. Dat zeggen we ook tegen de luisteraars die op tv aan het luisteren zijn. Want... Uh, even, ja. Als u momenteel naar Zandvoort op zaterdag luistert via het tv-kanaal. Kanaal 40 b Ziggo. Dan krijgt u om vier uur namelijk de herhaling van de nieuwjaars toespraak van de burgemeester. En uh, vanwege de corona-epidemie kan de receptie, zoals we, uh, allemaal gewend zijn, dit jaar helaas niet doorgaan. Dus uh, gisteren uh, werd die voor het eerst uitgezonden op uh, ons tv-kanaal. En vanaf uh, vier uur kunt u de herhaling nogmaals bekijken op, uh, via kanaal 40 Ziggo... Voor de radio verandert er niks. Nee, helemaal niks. En, uh, uiteraard uh, ook internet en de app. We ja. zijn gewoon te beluisteren. En ook uh, zometeen uh, even voor half vijf zijn we gewoon weer terug hè, op tv. Zijn we gewoon weer terug. En uh, in ieder geval maandag tussen twee en vijf worden we herhaald. Dus voor diegene die dan september, oktober, november en december 2020 hebben gemist, het laatste uur kunt u dan alsnog. Nee, uh, op... maar ik zou zeker gaan kijken, zodat ik naar uh, kanaal 40 Digitaal via Ziggo. naar inderdaad, uh, de nieuwjaars Spraak van David Molenburg en de, de geïmproviseerde nieuwjaarsreceptie met een, een film met daarin de wensen van een aantal zandvoorters die het college van BMW gesproken heeft. But join you. over de afgelopen maanden van 2020 weer eens terug te horen. Nou, Daar gaan we zometeen gewoon lekker mee door bij St. op zaterdag op CFM. Zodra de laatste vier maanden, voor de mensen die op de tv aan het luisteren zijn, zodra ik even de herhaling van uh, inderdaad de nieuwjaars toespraak van uh, David Molenburg. En uiteraard uh, de geïmproviseerde alternatieve nieuwjaarsreceptie. Zeker de moeite waard om te blijven kijken. En dan om even voor half vijf zijn we er ook weer gewoon met Zandvoort op zaterdag. Het laatste half uur van dit programma Mensen op de radio. Dat verandert gewoon helemaal niks hoor. 106.9, 104.5. En uiteraard via internet zfmzandvoort.nl en de ZFM app zijn we gewoon te beluisteren. Ook zo dadelijk na vier uur. So,